WPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. Het is vandaag, 2 maart, 57 jaar geleden dat Marokko onafhankelijk werd van Frankrijk. Die onafhankelijkheid was een feit op 2 maart 1956. In 1934 werd heel Marokko onder Frans gezag gebracht. Er was nogal wat aan vooraf gegaan in de decennia daarvoor. Negen jaar later, in 1943, werd de Verenigde Onafhankelijkheidspartij opgericht... door de nationalisten van deze partij. En deze partij eiste volledige onafhankelijkheid voor Marokko. Onder Franse druk ging koning Mohamed V en zijn gezin in ballingschap. En Frankrijk kondigde Mohamed ibn Arafa als de nieuwe koning van Marokko aan. Nadat deze aan de macht gekomen was... brak er een periode van felgewapend verzet van de Marokkanen aan. Mohamed V keert in 1955 terug als koning. En in februari 1956 verkreeg Marokko een beperkte vorm van autonomie. Onderhandelingen voor volledige onafhankelijkheid werden voortgezet in het Frans-Marokkaans akkoord. En dat werd uiteindelijk in Parijs op 2 maart, de datum van vandaag dus in 1956, getekend. Een mooie aanleiding om eens even naar dat volgens mij prachtige Marokko af te reizen. Ik ben er helaas nog nooit geweest, maar hoop daar toch echt nog verandering in aan te kunnen brengen. In 1993 zond de VPRO in het programma NL Magazine... de rubriek Radio Neurenberg uit, een serie over het recente verleden. En voor deze aflevering reisden Fenneke Diamant en Mustafa Okbi... naar Noord-Marokko om verslag te doen van de al maar groeiende kloof... tussen Nederlandse Marokkanen, die daar ieder jaar vakantie komen vieren... en de achterblijvers. Ik wandel nu op het plein van Elosima, het plein van de Groene Mars, genoemd. En het is prachtig, het is groot, het is omzoomd met palmen. En er liggen glanzende tegels, roze-wit. Het lijkt wel een geboende balzaal. Recht tegenover mij is een hele lange stenen banken. En daar zitten allemaal vrouwen met hoofddoeken en kindertjes. En haaks ze op die stenen bankjes. Weer zo'n bank en daar zitten de mannen. En verder is het plein Vol met mensen die met elkaar aan het praten zijn. Vooral veel jongeren. De maan hangt boven de stad en de bergen. Het is ongeveer half zeven. De zon is net onder. En daar komt weer de zoveelste Bruiloftstoet langs. Er is er straks ook al eentje gepasseerd. Het is prachtig, wonderlijk mooi licht. En ik loop nu... De andere kant op van het plein naar de autoparade. Mustafa en daar komen ze aan, de auto's. Ik ben, ik ben nu nog heel erg verbaasd. Kom even mee aan de rand van het plein... De een na de ander komt hier aangereden, heel langzaam rond het plein. Eerst het Parocaans nummerbord, en daar zie ik een Nederlands nummerbord. Daarachter weer een Nederlands nummerbord. Reusachtige auto's eigenlijk: grote Peugeots, grote Mercedes'. Hier, daar is die auto. Kijk daar. Ja. Met een, een rode stoflaag er nog op. Die is net aangekomen. Die is net, die is net aangekomen. Ja. En ik zie daar ook weer eens een bestelwagen met, met die leuke gordijntjes erop. Waarschijnlijk als bescherming tegen de zon. En uh, het, wat mij opvalt is dat het allemaal jonge mannen zijn die daarin zitten. En allemaal met hun ellebogen uit de geopende raampjes leunen. En veel om zich heen kijken. Ja. Nou, ze laten in ieder geval duidelijk merken dat ze er zijn. Kom je uit Algezijma? Ja. En hoe vind je het om je oude vrienden te zien vanuit de auto? Prachtig. Ja? Ja, zeker. Ja. En nu, wat, doe wat doet je hier? Wat doet u hier? Ik ben van de VPRO Radio. Mag ik een eindje met jullie meerijden straks? Tuurlijk. Wacht even, dan moet ik even iets organiseren. Want... Oké, okay, ik zag nou het. Blijf even. Ja. Er is wel wat anders dan Nederland, hè, hier. Mag ik wel zeggen, ja. <laughs> <laughs> Voor jou ook? Ja, zeker. Ja, heb je veranderd. Waarom rij je die rondjes hier zo, ik zou, om dat plein heen? Ik zou eerlijk zeggen. Ja. <laughs> ik zou gewoon eerlijk zeggen. Meestal de mensen hier rijden rondjes hier, allemaal voor, uh, voor de meisjes te verzeren. De meisjes te verzeren? Ja, ik zou gewoon eerlijk, <laughs> eerlijk ik, dacht, <laughs> ik dacht iets heel anders namelijk. Nee. dat die mensen hier rijden gewoon om de meisjes te verzeren om je mooie auto's te laten zien. Nee, nee, niet daarvoor. Nee? Nee, nee, daar niet. <laughs> maar nou uh, meestal uh, voor, uh, ja, uh, voor de meisjes om te praten, weet je. En uh, dan ja. zegt ze, kom even met mij en praten. Ja, dat. Maar, maar zei, maar is toch heel erg uh, uh, conservatief? Dan mogen de meisjes toch helemaal de straat niet op? Jawel. Ja? Jawel. En dan gaan ze bij je in de auto zitten? Ja. Gebeurt dat? Boort vaak hier. Ja, ja. En dan? Ja, en dan rijden ze ergens... Uh, Ergens heen, bij de zij, in show in, uh, waar er geen licht in Show. Ja, dan blijven ze daar praten. En... <laughs> ja. Kan jij je voorstellen wat de jongens uh, voelen die niet uit Marokko weg zijn gegaan? Als ja, ze jou en, ze, en uh, jouw vrienden langs ja, zien komen met is, de uh, auto? Ja, ze zijn gewoon een beetje hier door zien, zo. Show, dat gaan zo, zeg maar, een stukje rijden hierheen. Dat je, godverdomme, wat zijn die klootjes? Ik heb een mooie auto en zo. Ja, wat doen ze daar en zo? Waar komen ze de geld vandaan en wat doen ze daar? Omdat iedere keer om op vakantie te komen en zo. Ja, hoe komen ze dan de geld in? Uh, ja, dat is denk ik een heel, heel, heel raar ding. Kan je dat voorstellen dat ze jou benijden? Ja, geen idee. Je moeten hard voor werken, neem ik aan. Ja, dat is zeker. Zonder werk heb je ook niks aan, hè? Daar kun je ook niks doen. Ja, het moet ook hard werken. Wat doe je? Ik? Uh... <laughs> ik werk niet eigenlijk. <laughs> dat is, de... <laughs> is <de> juist. <laughs> Hoe komt dat nou? Ja, ik heb uh, drie jaar gewerkt en toen, uh, toen was ik ziek. Ja, toen was ik in ziektewet en toen had ik een uh, hardclip gekregen. Toen was ik naar het ziekenhuis en, ja, en ik heb nu uh, een klip gekregen. Ik mag nu niet meer werken. Ik zit in de uh, ziektewet. Ja, bij ja. jou is niet leuk. Nee, maar ja, ik kan niks aan doen. Beter dan dat. De nacht is gevallen. De maan staat vol aan de hemel. En uh, we zijn hier nog steeds op het plein. We hebben Ordin ontmoet. Hij is al heel lang werkloos. En uh, staat ook ironisch genoeg met de handen op zijn rug... naar de autoparade te kijken. Wat vind je ervan, Ordien? het Als ik uh, naar ze te kijken, kijk, dan uh, heb ik het gevoel van uh, ja, een stelletje leeghoofden. Uh, die uh, kennelijk uh, niet weten hoe ze zich moeten gedragen. Uh, eenmaal geld hebben, denken ze van dat ze er alles kunnen kopen, uh, zelfs meisjes. Een andere aspect is dat ik. Uh, ja, ik weet. Ik weet in ieder geval iets over hoe ze in Nederland leven. Jarenlang. Uh, uh, werken ze zichzelf uh, te pletten. Uh, leven op uh, brood en kaas. En komen dan die twee maanden. schaffen ze een auto aan. en proberen hier dan indruk te maken. Dat vind ik, uh, vind ik maar niks. Uh, ik vind het uh, ook jammer omdat ze. Dat ze de hele prijzen uh, in de stad opdrijven. Uh, je kunt nauwelijks uh, iets goedkoops krijgen. Als je, uh, het verschil met de winter is, in, zeker in de prijzen, is gigantisch groot. Uh, alles wordt duurder. Ik blijf, uh, ik blijf meestal thuis uh, in de zomer, want ik uh, heb erg veel moeite om dan uh, s'avonds ook naar, zomer, naar, naar dit plein te komen. En te zien hoe zij bezig zijn met die auto's en toeteren en meisjes versieren. Ik vind dat van laag niveau. Ja, maar ik ga, ik ga hem even onderbreken. Dat is natuurlijk wel heel mooi en ethisch gezegd. Maar benijdt hij ze ook niet? Is het daarom ook niet dat hij thuis blijft? Omdat hij werkloos is en, en dit allemaal misschien moet aanzien. Misschien moet het niet om het kras te kunnen niet? He? te ik geef het toe. Uh, het is natuurlijk ook. Uh, ik wil het niet zien, omdat het, omdat het, mij ook in die zin pijn doet dat ik hier werkloos ben en uh, niet uh, in dezelfde positie ben als u. Niet zo zie dat ik me zo ga gedragen, maar. Ja, dat ik niet inderdaad uh, mijn familie goed kan onderhouden, uh, dat ik mijn vrouw niet goed kan onderhouden, dat ik niet de dingen kan doen waar ik, wat ik heel graag zou willen doen. En als je, daar, als je dat allemaal ziet uh, om je heen gebeuren, die auto's, die pracht en praal, ja dan, dan blijf je toch liever thuis en uh, in je eigen misère en, en, uh, en wachten op betere tijden. Langzaam zakken ze af naar het strand. Via de trap of gewoon langs de bochtige weg. Smaakvol gekleed en zelfverzekerd. De Marokkanen uit West-Europa. Op de trappen passeren ze geklede jongens... die een enkele sigaret of wat snoepgoed verkopen. Het strand van El Housima is overvol. Hier is André Hazes de baas. Nou, we zitten hier met uh, nou, zo'n stuk of uh, 12, 13 jonge lui, waarvan de, ik schat, toch wel negen of tien naar het Nederland komen... en ja. twee, uh, twee uh, drie, uit Marokko, Marokko. hè? Ja. Dat zijn jullie vrienden? Ja. ja, we zijn vrienden van elkaar, ja. ja, dat is waar. Altijd geweest? Ja, zeker, zeker. We houden altijd uh, aan de, onze hoogte, weet je. Ja? En kan jij je voorstellen dat je later in uh, Marokko zou wonen en werken? Kijk, ik wil, kijk, mijn toekomst is, zeg maar, ik wil zeg maar hier iets beginnen... Zeg maar, ik wil zeg maar, hier zes maanden wonen, zeg maar. Ja. Ik wil niet voor altijd hier blijven wonen. Want ik ben, ja, ik ben in Nederland opgegroeid. Ja. Ja, ik wil zeg maar, hier ja, zes, zeg maar, zes maanden, zes maanden hier wonen ja. en dan zeg maar, zes maanden weer in Nederland. Ja. Zeg maar een beetje uh, niet voor altijd hier blijven wonen. Ja. Dat, dat, dat, dat, is, dat zou ook best ik best wel willen, zes maanden, daar zes maanden hier. Ik wil niet hier. echt zeg maar, zo, altijd in Nederland meer blijven, dat niet. niet. Ik vind zelf daar ook niks meer aan. Oh, Waarom niet? Ja, ik heb het gevoel dat het een beetje, uh, ja... Dat de Nederlanders ons niet meer zo mogen. Dat het gevoel heb ik. Heb je dat steeds meer gekregen, dat gevoel? Nee, de laatste tijd wel. Ja? Ja. Waarom dan? Komt dat? Ja, weet je wel wat allemaal in Duitsland gebeurt en zo. Uh... Ja, dat. Uh... Dan ga je denken dat. Ja, dat voel je, zeg maar. Je voelt het, uh, zeg, maar, zeg maar. Aankomen, is... niet, nee. Aankomen ja. ja. Vertel je dit soort verhalen ook aan je Marokkaanse vrienden? Nee, ik, nee, dat niet. Waarom niet? Ik vertel het heel prachtig over Nederland. Echt. Ja, <laughs> ik zeg het heel, dat ze daar heel aardig zijn en zo. Want ja, ja, Kijk, hier ja. ja, in, in zo in Nederland, dan zeg ik ja, dat die mensen heel goed zijn daar. Zo. Zeg maar, ik bedoel hier in Marokko, zeg ik dat die het Nederlands heel aardig tegen ons zijn. Maar waarom vertel je niet waar je bang voor bent? Wat misschien zou kunnen gebeuren? Nou ja, ik weet niet... Uh, daar schaam ik mij voor, om dat te vertellen. Dan denk ze, ja, moet je kijken, het zijn gewoon zwervers, die gaan daar naartoe en die worden eigenlijk gediscrimineerd. Begrijp je? Daarom wil ik dat uh, niet vertellen. Hier word je ook gediscrimineerd, erger dan Nederland. Want uh, ze vallen maar zo te kijken, uh, de, ik kom uit Nederland en dan doen ze zeg maar, ja, raar tegen je, zeg maar, net of je een buitenlander bent. Ja. Uh, Zeg maar, daar worden we gedinscrit en hier zo. Zeg maar, we worden automatisch genus. Heel het jaar door. Ja, heel het jaar door. Weg uit het drukke Al-Husima, de binnenlanden in, naar Imzuren, Een van de vele dorpen niet ver van de kust dat leeft op zijn migranten. Het droge en kale rifgebergte wordt voornamelijk bewoond door Berbers. Een volk dat altijd al genoodzaakt was zijn geld in het buitenland te verdienen. Eerst in Algerije via seizoenarbeid, in Spanje en daarna in Noord-Frankrijk. Toen, in de jaren 60, begon West-Europa, waaronder Nederland... op grote schaal Marokkanen te werven. En nu komt ruim 70 procent van de Marokkanen die in Nederland wonen... uit het droge Rifgebied langs de noordkust aan de Middellandse Zee... Als de verslaggevers langs de kant van de weg even pauzeren... staan ze prompt weer achter een Nederlands nummerbord... en raken aan de praat met Ali. En jullie zijn nu op weg naar Imzuren... en jullie kunnen zien hoe droog hij zit. Hoe rood eigenlijk de wegen, de bergen, geen planten, geen bomen. Niks wordt hier geplant, behalve maar kale bergen. En grijze bergen mogen. Marokkanen die in Nederland wonen, uit dit gebied komen... waren dat dan meestal boeren? Dat uh, is wel te zien. Ja. ja, vroeger was het zo. De van die mensen waren boeren. Die hebben hun vee verkocht. Om een paspoort bijvoorbeeld ja. te, te kunnen maken. En geld sparen en wegwezen. Ja. Maar tegenwoordig is het een ander verhaal. Huh? Nu gaan ook studenten, ambtenaren, ingenieurs, advocaten. Uh, van alle verschillende uh, klassen. En men is niet alleen de laatste tijd op zoek naar werk... maar op zoek naar vrijheid, openheid. Dus uh, en een beter baan eigenlijk. Huh? Ik, ben, ik ben teruggekomen en uh, iedereen vroeg me bijvoorbeeld... hoe gaat het daar? Hè? Uh, je bent zes jaar weg en je hebt een goede baan. Hè? Uh, dus het is beter daar in Nederland. Maar ik zeg tegen heel veel mensen... het is niet goed, het is heel slecht. Wat bedoel je daarmee? Ik heb daar zes jaar gewoond en... Ik heb daar een, een, een goede baan, maar uh, ik bedoel, heel veel Marokkanen daar zijn psychisch een beetje ziek. Want de enige weg om naar Europa te gaan, is trouwen. En dat, is, dat kost je ontzettend veel moeite, ontzettend veel geld. En uiteindelijk heb je ook geen baan. Dat is het probleem. En ben je niet gelukkig met je vrouw? En, en ja, en dan ben je niet gelukkig met je vrouw, en dan ga je weer nadenken. Ga ik nu terug. Ja. Heb ik niks? Blijf ik? Heb ik niks? Zit je tussen haakjes of tussen de, de, de, de, de wal en de, de schip? De schip? Ja, ja. Dat is heel moeilijk. En dat ja. is dus de beslissing. Hè? Er valt niks te beslissen meer. <laughs> Met name als je kinderen hebt. Ja. De vrouw wil niet terug, de kinderen willen niet terug. Hè? Dus je moet blijven, maar ja. blijven. Blijven doe ik, is niet echt makkelijk. Het is niet meer makkelijk in Europa zoals vroeger was. Nee. Zoals onze ouders mee hebben gemaakt. Ja. Ja. Ik heb maar nou nog tien dagen... Over die tien dagen ga ik beslissen of ik een opleiding ga volgen... die uh, een, een, een, mijn toekomst hier in Marokko kan verzekeren. Dus ik wil graag terug. terug. Ja. En wat voor een opleiding ga je dan doen? Ik denk in de richting van elektronica of torno bijvoorbeeld. Of mechanica, of in, die, in, die, in de mechanische sector. Iets waar je in Marokko in ieder geval ja. mee aan de slag kan? Ja, je brood hier lekker tussen je vrienden en je familie verdienen is veel beter dan daar eigenlijk. Ja, ja. <laughs> Dag gaan nacht denken, bijvoorbeeld aan die belasting, aan die huursubsidie, aan dat en dat. En dat. Ja. Gelukkig zitten we hier onder een, een afdakje op de markt van uh, Imsoerijn. Imsoerijn heeft zo'n 6.000 inwoners. En uh, men schat dat hier duizend mensen in uh, de verzengende hitte buiten lopen. Mensen beschermen met hun handen hun hoofden zo fel uh, zo, zo schijnt de zon. Uh, ik sta hier naast een... Uh, Marokkaan uit Nederland, die liever geen Nederlands, maar Arabisch wil spreken. Hij uh, zit in een stoel voor zijn bestelwagen, heeft een vliegenmapper in de hand... en kijkt met een treurige blik naar zijn uitstalling. En wat opvalt is dat naast de koelkasten en bergen, schoenen, televisies, uh, autoradio's... een enorme hoop uh, vliegenmappers hier liggen. We uh, ja, gaan met hem naar binnen nu want Hij wil liever niet buiten met ons praten. Dus we klauteren nu de bestelauto in. Allah is ons één ding een en dat is een beetje Water is belangrijk voor Het voortbestaan mij die ik een is namelijk water. Water is belangrijk het een de mens. Nou, zoals je weet uh, heeft het weinig geregend in Marokko de afgelopen twee jaren. Boeren hebben, uh, kunnen, konden niks meer verbouwen. hebben ook niks meer te verkopen. Mensen hebben weinig te besteden. Dat merken we ook nu aan de verkoop van onze spullen. Mensen kopen praktisch niks. Ze vragen alleen maar hoeveel het is en lopen dan volgens door. Uh, als je nagaat uh, dat ik de spullen die ik dan koop voor ongeveer 50 cent in Nederland... Dat is, voor, hier, voor Marokkaanse begrip is dat ongeveer bijna ja, twee derham of wat dat ik. Is, dat is nogal wat. Maar hoe moet dat nou? U hebt een uh, bestelwagen, daar zitten wij ook op dit moment in. Uh, die was volgestaakt met de spullen. Er staan ongelooflijk veel spulletjes buiten. Moeten die allemaal weer mee terug naar Nederland? Nee, we hebben een bestelwagen, maar we hebben een bestelwagen, daar zitten wij ook op dit moment in. We ik zie deze spullen als een soort zakcentje, meer niet. Uh, als, als ik ze niet verkoop, dan uh, verkoop ik ze voor een habokraat aan iemand. Uh, en die kan daar gewoon iets mee doen. Uh, die kan ze zelf verkopen. Dat, die andere persoon kan daar zelf uh, wat mee verdienen. En zo uh, hebben iedereen aan het werk. We lopen al een tijdje achter een meneer aan die... Uh... Onderzoekend van alles en nog wat oppakt en weer terugzet. Um, hoe vindt u dat, al deze spulletjes die meegebracht worden uit West-Europa? Als mm. je naar je hebt, vind je dat je in Holland bent. Ja, in het dat het niet is. je niet in wezen is alles hier in Marokko te krijgen, maar alles is, is, is ontzettend duur. Ik, ik, uh, mm -hmm. Hij zegt, ik ben vorige week hier naartoe gekomen om een ijskast te kopen. Als ik die in de winkel zou kopen, dan kost het mij dat gigantisch veel geld. Nou, hier, uh, hier kon ik hem voor een uh, habbelkast uh, krijgen. Nou, vandaar dat dit toch wel een goed initiatief is van die mensen... dat ze toch hier met die spullen komen en toch tweedehands die dingen verkopen. Mm -hmm. Dus er is geen uh, animositeit, geen, uh, ja, geen uh, ja. gevoel van, god, heb je die... Uh... Rijke Hollandse, Marokkanen, die komen hier met hun spullen aanzetten. Er zijn toch klanten die op deze mensen hier kijken. Maar als je als er je, als je goed over nadenkt, dan zijn het toch gewoon zakenmensen. Ik kom je uit België. He? Ik kom uit Nederland. Kom je uit België? Nee, Nederland. Jij komt ook uit Nederland? Ja, in Rotterdam. uit ja, Rotterdam. Zo. En vinden jullie het leuk op de markt? Nee. Waarom niet? Nee, ik ben op strand leuk. Ik ben liever op het stand liggen. Ja. Wat doe je hier op de markt? Dat is mijn uh... oom. Oh. Ja. Die verkoopt mnoenen. Ja. Mogen we even met je oom kletsen, denk je? je dus maar even je naar jou. Je... Ik spreekt Nederlands? Hij ja, spreekt Nederlands. De oom mag geïnterviewd worden. Het gaat, uh, lijkt me heel goed met deze meloenen. De berg uh, slinkt aanzienlijk. De ene meloen na de ander wordt gewogen. Hij ziet er ontzettend tevreden uit. Uh, dik pak uh, bankbiljet in de linkerhand. En met de rechterhand uh, wordt er een razend tempo. Het gewicht steeds uh, naar links of rechts geschoven. En De meloen wordt gewogen en verkocht. En zo gaat het de hele tijd achter elkaar door. Gaat het goed? wat ga ja, ik in De Wall. Waarom? Dan hebben Alles gaat prima gelukkig. Ondanks de crisis verkopen wij prima. Maar er is toch grote droogte? Wat ga ja, ik in stem is Ondanks de droogte zegt hij, ondanks de droogte verkopen wij alles. Zou die niet uh, naar Nederland of België willen? Nee, heel niet. Ach, moeze, ja. mijn vader is Holland. Mijn vader? is Holland. Wat, wat moet ik met Nederland? Nou, Dat vraag ik aan hem. Zou je dat niet willen? Nou, ik ben hier in mijn eigen land en ik voel me hier prima. Mijn vader en, mijn, uh, mijn vader en hem uh, zijn even oud. Ja. Hij kon ook naar Nederland gaan, maar hij woont niet. Waarom uh, wilde u niet naar Nederland komen? Dat is misschien Hollanders, hè? Ja, Ik wil hier leven, ik heb het hier hartstikke goed. Ik heb mijn eigen zaak, ik verkoop meloenen en je ziet toch hoe het goed gaat. We staan hier met z'n drieën tegen een huis aangedrukt in de schaduw. Er waait een hevige, hete wind door in Tussen de hoge witte huizen zien we de kurkdroge bergen. De straten zijn niet geplaveid, behalve een paar hoofdwegen en vuilniszakken. Zwarte vuilniszakken die kringelen omhoog in de wind. Het geheel maakt een behoorlijk desolate indruk op mij. Farouk is hier opgegroeid, kent iedereen... en heeft, zoals heel veel andere mensen in Imzorijn... een broer in Nederland wonen. Ik heb er een heel mooi idee. Ik heb er een heel mooi idee. Ik heb er een heel mooi idee. Ik heb er een heel mooi idee. Ik heb er een heel mooi Ik heb er een heel mooi het is voor zo onmogelijk om voort te bestaan zonder inkomsten vanuit het mm -hmm. buitenland. Zonder de inkomsten van migranten die daar wonen. In Nederland? In Nederland. Als je merkt dat hier huizen, huizen worden gebouwd, uh, koffiehuizen worden gebouwd, garages worden gebouwd... waar vervolgens weer al werkgelegenheid wordt gecreëerd voor de lokale bevolking. Met andere woorden, als de migranten, dus Marokkanen in Nederland, niet het geld zouden sturen hier naartoe... en niet de huizen zouden bouwen, zou in wezen... Inzoeren een doden zijn opgeschreven, dan zou het zo zijn als het was, met een handje vol huizen en één café. Slechts drie huizen en een koffiehuis ergens in de bergen. Anders niets. Als je nou in de winter zou komen, dan zie je hier uh, enorm veel uh, huizen die allemaal dicht zijn, waar niemand woont. Daar is voor de. The lokale bevolking die dan hier achterblijft is er praktisch niks te doen niet alleen maar in, in Zuren zelf, maar uh, de hele omgeving, zelfs in de stad Alhozema is daar gewoon niks te doen dus het is een soort min of meer een spookstad degene die achterblijven, bijvoorbeeld de kinderen van de migranten uh, die dan hier uh, zijn gebleven, die, die niet met de vader uh, naar Nederland zijn vertrokken... die hebben dan ook praktisch niks te doen, hebben geen zin meer om naar school te gaan. Waarom niet? Ja, ze voelen zich verloren, voelen zich uh, in, eigenlijk in een soort gat uh, gehuisvest... Uh, dat, geen, uh, dat geen perspectief biedt, daar is geen werk. Farouk, heb jij het gevoel dat het geld dat binnenkomt vanuit Nederland... de mensen hier dan uh, apathisch maakt? Ik heb geen wat maar ik heb Kies kroegbeschermer zou je Veel mensen die zijn achtergebleven stellen zich daar veel afhankelijk van de familielid dat in Nederland woont. Ze, ze wachten alleen maar op het geld dat naar binnen komt van die familielid. Uh, doen zelf niets meer aan de grond. Uh, proberen niks meer te ondernemen, want ze hebben zoiets van... als ik een hele jaar lang mij te pletten werk en van alles en nog wat doe... dan verdien ik niet eens een schijntje van datgene wat mijn neef in Nederland verdient. Dus waarom zou ik mij rot uh, werken terwijl ik daar niets aan verdien? Dus wachten gewoon op betere tijden of dat ze zelf naar Europa kunnen vertrekken. Hoeveel gezinnen zitten hier nog in um, Imsorijn die afhankelijk zijn van de, de kostwinner die uh, in Nederland... Uh... Het geld overmaakt. Ik denk dat we het percentage. plus de 70%. Ik denk bijna 70% van de, van de bewoners hier. is nog steeds afhankelijk van inkomsten vanuit uh, Nederland. Zoveel? Ja, zoveel. En er zijn zelfs gebieden hier in ja. de omgeving. Uh, waarvan het percentage 100% is bereikt. Want je moet niet vergeten dat het niet alleen maar de familieleden afhankelijk zijn van de inkomsten, maar ook de, de buren uh, en de verre familieleden. Dus het gaat om, hof, om een grote hoeveelheid mensen. Je had eerder een verhaal verteld over uh, migranten die in Nederland wonen en die hun dochters uithuwelijken aan neven die nog hier in het rif wonen, hè? De grenzen van Europa zijn dus hermetisch dicht. De enige mogelijkheid voor de mannen in, de, in het, het rif om naar Nederland te komen, is dus trouwen met een dochter van een migrant in Nederland. Uh, hij noemt een voorbeeld van als ik nou gewoon in Nederland woon en ik zou uh, een dochter ten huwelijk willen vragen, dan zal die vader van de dochter zeggen: moest luisteren, zij is voorbestemd voor de neef in, Rief. Marokko. in, in het rif, in, in Marokko. En dus je merkt ook dus dat iedereen hier eigenlijk contacten probeert te leggen... met al die migranten die in Nederland zitten... en uh, mee uh, goed, uh, probeert een goede relatie op te bouwen... zodat hij uh, met die dochter kan trouwen. Er is dus een nieuwe type huwelijk op gang gekomen. Uh, een soort huwelijksmarkt eigenlijk. Waardoor dus de dochter voor ontzettend veel geld... Uh, wordt gehuwd aan iemand die uh, in het noorden van Marokko woont. Als je ons over geld beschikt, dus ongeveer over 6.0. Zoveel wordt dus betaald voor een huwelijk. Met een dochter uit Nederland of Frankrijk, dan wordt daarvoor grof geld betaald. Hoe komen die mensen dan aan het geld? Ik bedoel, de reden dat je hier wegtrekt is dat je geen geld hebt. Nee, ze proberen dus, dus op alle mogelijke manieren om aan het geld te komen. Ze lenen van iedereen, van de buurman, van een familielid of wat dan ook. En uh, uh, halen dat bedrag van 6.000 of 10.000 gulden bij elkaar. En proberen dat huwelijk te regelen. Eenmaal in Nederland aangekomen, sparen ze weer dat geld bij elkaar. En dat betalen ze dan die mensen terug. Als je wilt trouwen in Inselrein, dan doe je dat nu. Want de familie uit Nederland is over. Gezellig. Tegelijk kunnen ze de hele bruiloft op de video zetten... en hun mooie auto's maken de bruiloftstoet net even wat chieker. Mustafa Oekbi en Fineke Diamant lopen een trap op. Dan wordt de laatste het vrouwenvertrek binnengeleid... en Mustafa voegt zich bij de mannen. Ik ben op een Marokkaanse bruiloft terechtgekomen. We zitten hier in het vrouwenvertrek. De muren zijn helemaal behangen met brokaat. en prachtig borduurwerk. De dames zien er ook schitterend uit met veel brokaat en zijde en goud en juwelen. We hebben uh, net uitgebreid gegeten. Stierenmaag. Stierenhart, stierenlever. En, uh, en, en nog heel veel ander vlees daarna. En, uh, er werd al gedanst. Ik ga nu ook zo dansen. Uh, we dansen allemaal met elkaar. De dames worden uh, goed los in de heupen gedanst. Dat kan ik niet. Ik hoop dat het stierenvlees zich in mijn maag ook rustig wil houden. Daar gaan we. We hebben ons even uit het vrouwenvertrek teruggetrokken. We staan hier in een gangetje. Tegenover mij zitten vijf, zes, zeven studenten. Ze zijn min of meer afgestudeerd. Allemaal buitengewone knappe dames om te zien. Zo rond de 25 jaar, maar hun gezichten staan bezorgd. We praten over de toekomst. Hey? Ik hoorde iemand roepen in de verte, het werk dat is het eerste probleem en dan komt pas het huwelijk. Ja. ja. Dus dat betekent dat Marokkaanse meisjes helemaal niet smartelijk zitten te wachten op een man? Nee, nee, nee, absoluut niet, nee. Maar blijven ze dan wonen bij hun ouders? Dat zal ik even vragen. Nee, maar niet, want je wil het tragisch nou, het gaat ons niet alleen maar om duurlijk, want er zijn genoeg jongens die ze kennen, die willen trouwen met hun. Maar het is niet uh, de eerste de beste, ze willen gewoon een goede toekomst met een goede man, een goede geleerde man. En... Uh, dat is, dat is het belangrijkste wat ze, wat ze vinden. we aan. Ik zie la licence, ik zie een ik zie van is. Dus er zijn niet genoeg gestudeerde mannen voor deze gestudeerde dames. Er is werk voor ze. Die mannen zijn wel afgestudeerd, ze wachten hier voor een baan. En ze kunnen geen baan vinden en dan zoeken ze een andere oplossing. Ja, trouwen in Europa. En waarom doen zij dat eigenlijk niet? Ik niet mee, meemiel... ولكننا نحن نحتاج الى تنوير ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ze vinden het heel belangrijk om, uh, ja, om iemand te leren kennen en dan pas echt ja. aan iets te beginnen, te trouwen. Niet meteen, ja, hup, hij gaat naar Europa en meteen trouwen, dat vinden ze niet belangrijk. Ze willen eerst echt iemand goed kennen, of het uh, ja, een goede het iemand is, een goede karakter, of ze elkaar begrijpen. Dan, dan wel, ja. Maar niet echt, uh, hij gaat naar Europa, ja, we gaan. Zoals de jongens dit wel doen. Maar dat betekent dat er veel echtscheidingen uh, voorkomen. waarschijnlijk, Want er is natuurlijk veel teleurstellingen. De meisjes vinden het niet eerlijk tegenover het andere meisje. Dat is van haar, dat is van haar scheiden en weer terugkomen. En om ons. Ze kunnen het vergeten. Waarom is het niet eerder gebeurd? Dat, toen... ...toen ze hier nog leefden, toen ze nog hier woonden. Wij zijn gestudeerd, wij zouden het nooit doen, nooit doen. Als iemand terugkomt, ja ik ben gescheiden, wil je mee? Ik neem je mee. Maar er zijn meisjes die niet gestudeerd zijn, die alleen maar op zoek zijn naar een man. Die doen het wel, maar wij doen het niet. Ze waren al op de markt gesignaleerd, de mannen die schrijlings gezeten op hun muilezel inkopen komen doen. Daarna verdwijnen ze weer de berg in, de rietemanden volgeladen met de onvermijdelijke gasfles, de wasmiddelen en etenswaren. Deze keer kwam Mohamed niet per ezel, maar samen met anderen per taxi naar beneden. Mohamed, 20 jaar in Nederland gewoond en nu voor goed terug in Marokko. De verslaggevers mogen mee, de berghop van Mohamed. Als je maar stapje voor stapje loopt en niet al te snel, dan gaat het wel. We zijn nu bijna bij het huis van Mohammed. We hebben een lang pad opgelopen, de bergen op. Helemaal begrensd door doornen en cactussen. En als ik achter mij kijk, dan hebben we een ongelooflijk uitzicht over de bergen. Rifgebergte is dit, hè? Ja. Kan je toch wel zeggen met prachtige kleuren. Rood, grijs. Uh, ja, uh, onbestemde kleuren, bruin die daar allemaal zo tussen lopen. En daar ginds, heel in de verte, daar is het uh, stuwmeer. Yes. Het stuwmeer wat eigenlijk de oorzaak ervan was dat Mohammed nu hier woont. Het is een <tieden> stuwmeer. Als je in het land hebt, dan is het een a toos je in het land nou, de reden voor mijn vertrek was min of meer... dat ik uh, eigenlijk geen water uh, meer had tot mijn beschikking. Want dat werd afgepakt door de, door de overheid. Die uh, gebruikte uh, het water wat hier is... Uh, voor drinkwater voor de naburige dorpen en, uh, en, en steden. Met name El Huzema. Dat, uh, dat geldt eigenlijk voor alle inwoners hier. Die hadden hun huizen, hun grond hier. Er was fruit. Er was echt heel vroegbaar vroeger. Dat is nu niet meer het geval. Ja, wat kun je anders doen als je geen water tot je beschikking hebt? Dus dan... Dus één mogelijkheid is dus gewoon je, je grond verkopen voor een habbelkrapt aan de overheid. Want je werd er min of meer ook gedwongen. Je krijgt er maar een klein bedrag voor. En dat was eigenlijk meer de reden ook dat ik dus naar Nederland vertrok. Het is uh, water daar. Kijken. Ja. Kijken naar de water. Oh, daar loopt een heel dun uh, tuinslangetje ja. en die gaat naar de vijgenbomen. Maar de vijgenbomen hangen er inderdaad behoorlijk slap bij, want het, het regent maar niet. Er is grote ja, droogte ja. hier. Alles is dood. Alles dood. <laughs> alles dood. Misschien de volgende jaar ze uh, komen. Ja, hij heeft slechts zes kippen, want uh, als hij meer is ja, uh, ze gaan heel snel dood. Ja, Heel snel dood. Waarom? Ja. mij hebben we zelf? Vanwege de warmte. Dit dus is weg boter, alles dood. Warm. Veel warm, benen, veel ja. water ja. drinken, alles kapot. Als ze, als ze de hele dag buiten zitten, dan is het vreselijk warm. En als ze naar binnen gaan en ze drinken water, dan, is het, dan, dan gaan ze meteen dood, zegt hij. De glazen water worden naar binnen gebracht. En uh, we zitten boven op de berg in het huis van Mohammed. 20.000 stenen per dag uh, heeft hij verstouwd en versjouwd gedurende 11 jaar in Nederland... Uh, zijn armen doen nu pijn, zegt hij. Hij kan niet meer tillen. En hij woont hier achter Imsoerijn. Een stuk achter Imsoerijn. Heel hoog in de bergen. Ver van de, de grote weg. We hebben flink moeten sjouwen net. Hij krijgt 1080 gulden per maand. En als hij 65 jaar is, dan krijgt hij nog een heel klein pensioentje... van de steenfabriek waar hij in Nederland uh, zo lang bij heeft gewerkt. Mohammed, ik wou van je weten... Die twintig jaar dat je in Nederland hebt ja. gewoond, heb je je vrouw en je zeven dochters en je zoon heb je in Marokko achtergelaten. Ja. Is dat een keus van jouzelf geweest? Ondat homon, die homon dat hom is maar, nou ja. Alacase binne hem keef kafeel maud, keef kafeel family, maash, imshoel family, ja, wo, de leefomstandigheden in Nederland zijn toch moeilijker dan, dan je denkt. Want als ik mijn vrouw mee zou nemen en mijn kinderen. Nou, mijn ja. vrouw die wordt om de haven klap ziek. Voelt zich niet thuis. Ja. De kinderen, voor je het weet, uh, zijn ze het huis uit. Uh, je weet hoe het gesteld is met, uh, met de Marokkaanse jongeren daar. Of ze belanden in de criminaliteit, of ze belanden in, in, de, in, de, in, de, in de drugs ja. of wat dan ook. Hebt u ooit spijt gehad van die keus? ben Ndimpty Benelko met je psychomuster Hollanda. La, mijn Ndimpty. Nee, nooit. Mag ik iets aan uw zoon vragen? ik als hij is loodde. En dat was jij en die. Galit, heb jij al die jaren dat je vader in Nederland was? Je, ik schat je op zo'n jaar of vijf, zesentwintig. Uh, heb jij ook de kinderbijslag in ontvangst genomen, bijvoorbeeld? En toen wilde ik toch wat van de vlootje. Drie het niet ja. Ja, hij was degene die het geld ophaalde. Ja. Mm -hmm. En voelde jij je verantwoordelijk uh, voor je moeder en je zusjes? Want je was heel klein toen je vader wegging? Ik werd mm hij nog in de koers. We kennen hem als Joltkewer. We leren hem nu het weet ik vond het toch wel een beetje zwaar, want uh, je was tegelijkertijd ook een soort vader voor die kinderen. Ja. Je, bedoel, je, was, je was wel een broer, maar tegelijkertijd een soort, je, moest, je had een vadersrol als ja. het ware. En, want je was, uh, jij was diegene die inkopen moest doen, jij lette op de uitgaven. Uh, jij was diegene die uh, als er ruzie was in het huis toch moest bemiddelen. Mijn moeder was natuurlijk wel diegene die, uh, ja, die toch het hoofd van het gezin was, maar als het uiteindelijk ook kwam dan was ik toch degene die, die toch alles, alles moest regelen. En wat doe je nu, Galit? Als je die wat verloopt, nee. Schouw. de ik houden. Niet veel, behalve af en toe gewoon boodschappen doen. Mijn vader uh, mee met mm -hmm. vader daarnaar... We hebben nu enzovoort en rond rondhangen een beetje aan het huis. Had jij ook niet graag naar Nederland gewild? Dat is en Wouder. Ik had heel graag gewild. Uh, maar ja, de mogelijkheden waren er niet. En uh, je moet toch wel geld hebben enzovoort. En nou ja, mijn vader vond het niet noodzakelijk. Uh, die nee, vond... want hij was de enige man hier. Ja, daarom. Dus dat, dat, dat kon ook niet. En uh, nou, en, uh, helaas. Want, maar ik had heel graag gewild. Mohammed ja. Wat doe jij nu zo vandaag de dag? Maclona's. <gacht> Ik voel me prima en het enige wat ik doe is eten en slapen. En boodschappen doen. Ja, we doen boodschappen. Koffie drinken, mensen praten, het dominum spelen, kaarten spelen. Wat praten jullie over? Alles is het gedro, wat is het van het kahuwa? Het gedro, het is een gedro, het is een gedro, het is een het daar daar We praten eigenlijk een beetje over elkaar. Van die heeft geld, die heeft geen geld. Die heeft weer drie etages gebouwd. Kijk naar die persoon, die heeft helemaal geen geld. Wat is dit voor gedoe hier? Dus daar gaat het met name over. Galit, heeft het verblijf van jouw vader jouw doen veranderen? Je bent twintig jaar verantwoordelijk geweest voor het gezin. Ik drie jaar hoe ik dat maar Hoe je Ik ben in die zin veranderd dat ik uh, a meer verantwoordelijkheid heb gekregen. Uh, ik ben ook veranderd doordat ik uh, natuurlijk uh, ja, toch in een bevoorrechte positie zat. Mijn vader stuurde mij altijd geld. Ik, ben de, ik was degene die uh, de, zeg maar, uh, de uitgaven deed. Uh, dat maakte mij heel belangrijk. Ik, uh, ja, ik was eigenlijk het hoofd van het gezin. Als je dat vergelijkt met jongens van wie de vader niet naar Europa was gegaan. Dat, ja, ze keken behoorlijk tegen me op. Uh, dat geval, maar ze, ook weer, ze keken ook uh, op meneer. Omdat, ik, omdat ze behoorlijk jaloers waren. Want zij waren niet in diezelfde positie. Maar daar leer je, ook, daar leer je mee leven. Nee. Ik sta hier een beetje met papiertjes uh, te frummen. Dit is een heel ingewikkeld interview. Ik mag, uh, ik mag met de uh, vrouwen praten. Ik mag in ieder geval met Arkia praten, de vrouw van Mohammed. En uh, de zoon staat hier naast me en die heeft de vragen... die ik in het Nederlands zal stellen, die in het Berbers fonetisch opgeschreven. En die worden dus nu aan de moeder gesteld. En de eerste vraag is... Uh, uh, was u ongerust toen uw man zo lang in Nederland was, twintig jaar? Maakte u zich daar wel eens ongerust over? Je kan niet bepaald van een diepte-interview spreken hier op de binnenplaats. De antwoorden van de moeder worden in nauw overleg gegeven met de vier dochters... en onder de welwillende blikken van Mohammed en Ghanid. De dochters moeten elkaar soms vasthouden van het lachen om deze ongebruikelijke situatie. Of ze ongerust was? Wel zeker. En bang met al die kleine kinderen... Ze was altijd dolblij als haar man in de zomer overkwam. Dan was het feest. In die tijd had ze graag naar Holland willen komen. Ze had vaak het gevoel in een gevangenis te zitten. Maar met hulp van God en het geld van Mohammed... heeft ze alle kinderen grootgebracht. Of ik ooit zelf een beslissing heb moeten nemen in mijn leven? Nee, nooit. Mohammed en Khalid zijn verantwoordelijk. Ja, ik zelf, die, ik baas. Ja, u bent toch de baas? Ja. De afgelopen dagen brachten wij uren en uren door... op de terrasjes van Imzourijn en Al-Husima. Meestal in gezelschap van werkloze jonge mannen... die klaagden over de Marokkaanse regering. Die verwaarloosde het rifgebied dat immers een lange traditie van opstandigheid had... en nu als stiefkindje behandeld wordt. Iedere Marokkaan die het rif had ingeruild voor West-Europa... was een zorg minder voor de regering. Het geld dat de migrant weer terugbracht naar zijn land... was wel mooi meegenomen... Maar voor de achterblijvers zelf had de regering nog geen structurele oplossingen bedacht. Hadden de verslaggevers soms onderweg één fabriek gezien? Nee toch? En waarom wordt er niet meer geïrigeerd? En de EEG had toch al veel geld gegeven? Juist voor dit achtergebleven gebied? Als beloning voor het feit dat de Marokkaanse regering zijn eigen grenzen zo goed bewaakte... zodat er minder illegale Europa binnen konden komen... Nou, nog niks van gemerkt van dat geld van de EEG. Wij begonnen het letterlijk te voelen. De benauwende uitzichtsloosheid. Pas als we aan de plastic stoelen vast begonnen te kleven en we helemaal doorgezeten waren, durfden we voorzichtig afscheid te nemen. Uren later, als we langskwamen op weg naar een afspraak, zaten de jongens er nog steeds. Onbewegelijk. Alleen de glaasjes minthee waren weggehaald. Een kradonierswinkeltje. Het winkeltje van de oom van Omar. Omar is 19 jaar. Zes jaar lang heeft hij gespaard in het geheim. Zijn ouders wisten van niets. Omar en 23 werkloze vrienden hadden 24 x 500 gulden bij elkaar gelegd. Daarvan kochten ze een boot. Vlakbij Tanger in Noord-Marokko stapten ze aan boord. 14 kilometer scheiden hen van Spanje. Daar zou werk in overvloed zijn, was hen verteld. Het weer was slecht. Er stond veel wind. Maar de jongens konden niet meer wachten. Ze waagden hun kans. Ja, ik, een... ja, ik was zo, ik hier Ik hier of... Een uur of twee s'nachts uh, vertrokken we per boot. We waren een uur onderweg. Op een gegeven moment kwam er een enorme golf. En die sleurde ons uh, um, mee. En op een gegeven moment viel de boot om. We vielen met z'n 24 in, in het water. en We probeerden ons met z'n allen aan die boot vast te klampen. Uh, dat duurde ongeveer bijna een half uur. Iedereen probeerde overeind te blijven. Op een gegeven moment uh, zag ik dat er steeds meer van mijn vrienden naar beneden gingen. Die, die verdronken. En ik zat gewoon te wachten tot... tot ja, uh, want de enige mogelijkheid is dat je op een gegeven moment denkt om gewoon het levend af te brengen. En, uh, en binnen, binnen, binnen binnen kortste tijd waren alle... Ja, twintig, twintig, waren, twintig van mijn vrienden waren verdronken. En we, we bleven over met z'n vieren en de boot die was vol met water. Die ging op en neer elke keer. En uh, nou, op een gegeven moment uh, uh, probeerden we... Toen, toen, toen niemand meer boven water kwam... al die twintig uh, vrienden van mij, die, uh, uh, die verdronken. En haalden we dus de boot naar boven. Uh, probeerden we het water van de boot weg te halen. En uh, zo zijn we dus... het uh, praat over drie uur s'nachts ongeveer... Zijn we, uh, hebben we met onze handen vastgeklemd aan die, aan die boot. Uh, hebben we uh, zeg maar tot een uur of zes s morgens... Uh, hebben, we rond het water, uh, hebben we in het water rondgedreven. Toen op een gegeven moment een Spaanse boot aankwam... En, uh, we hadden onze t-shirt eruit gehaald, van ons lijf gerukt. En we probeerden met onze t-shirt te zwaaien. En opeens werden we gezien. En toen zijn we meegenomen naar uh, met die naar Spanje. Naar Spanje. En uh, nou, daar werden we naar het ziekenhuis gebracht, kregen we een infus. Uh, werden we heel goed behandeld. We kregen eten. En uh, nou, uh, toen we bij kwamen, zijn we naar een hotel gebracht. En uh, toen is uh, de Marokkaanse consul bij ons gekomen. Uh, die heeft allerlei vragen gesteld van... Uh, waarom zijn jullie hier naartoe gekomen en uh, wat heb je het dan naar gedaan. gedaan? Nou, toen hebben we gewoon heel eerlijk het verhaal verteld... Van dat we gewoon op zoek waren naar werk en dachten dat er hier mogelijkheden waren. Had jullie dan geen werk in eigen land, zei hij dan. En uh, toen zei ik tegen hem, ja, je weet toch hoe die situatie is, waarom vraag je het dan mee? Kortom, alle formaliteiten werden afgehandeld. En zijn uh, toen... Uh, met de bus over, met de, met de boot per bus naar Marokko overgevaren. En nu zit je hier weer in de winkel en je trilt als een Espenblad. Kom je hier ooit overheen, over dit avontuur? Wel, want het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het is niet zo. Het niet is deze situatie zal ik nooit vergeten, al word ik 60, Dit, dit, vergeet, ik, dit vergeet ik nooit. En... Al die vrienden van je die verdronken zijn, komen die allemaal uit uh, deze stad? de uh. Ze waren allemaal uit deze omgeving, vanuit El Hussema en vanuit Imzuren. Uh, zijn, ze, zijn ze hier vandaan vertrokken? Hoe hebben je ouders gereageerd toen je weer terugkwam? die Loeri den nou, saavlo mehnaaya maitin. Eh, kay bqalooum ghir ra idirou sdaqous. Onze onze ouders dachten dat we overleden waren. Ze waren al bezig om om voor ons de begrafenis te regelen. Dat was voor mijn vader was het een schok toen hij mij zag. Ze waren niet boos. Loelo. Spuller deze blue final. Anders dan dit. Wil een daag nieuwe. Nee. In tegendeel, ze waren het leek alsof we opnieuw geboren waren. Dat is zo, zo, zo leek het. Ja. Ja. Zou je het nog opnieuw doen als je de kans krijgt? Welke Nederlanders zullen voor jou heten? Ga die te missen? Ja. Maar zullen we dat in deze doen? Nee, ik zou ik zou ik zou dit nooit meer doen. Ik, uh, ah, het kost je ontzettend veel geld. En als ik het geld heb. Dan, dan zou ik toch een andere manier zoeken. Dan zou ik toch per vliegtuig of wat dan ook... de, de overstap naar Europa willen maken. Dus nooit, want Europa zit dicht. Hier zijn we met mijn markt in Europa, maar ze doen dat niet. Ik zal, het, ik zal het toch blijven proberen, al is de grenspot dicht. Uh, maar ik doe het in ieder geval op een legale manier. Dus trouw straal ik met iemand uit. Europa. aflevering uit de serie Radio Neurenberg, gemaakt door Fieneke Diamant en Mustafa Ogbi... eerder uitgezonden in 1993... waarin zij onderweg waren in Noord-Marokko op zoek. Naar verhalen achter de al maar groeiende kloof... tussen Nederlandse Marokkanen die daar ieder jaar op vakantie gaan... en de mensen die verkozen in hun vaderland te blijven. We reisden met u af naar dit verre oord op deze datum 2 maart omdat het precies de dag was waarop in 1956 Marokko onafhankelijk werd van Frankrijk. Zangeres Fatna Bent El houssin reist door Marokko met haar band en een grote groep achtergrondzangeressen. Haar muziek is opzwepend en heel populair op feesten en bruiloften. Ze zingt in het Arabisch, maar de wortels van haar stijl liggen in de Berberse muziek. U hoort Tala Vingadi. Ja, opzwepend is het zeker. En je krijgt best wel zin in een uh, gezellige bruiloft. Dit was... Uh... Zangeres Fatna Bent el Houssin met haar band en achtergrondzangeressen. U uh, luistert op Radio 1 naar het programma Woord bij de VPRO. En vragen en opmerkingen over Woord, die kunt u melden naar woord.vpro.nl. En terugluisteren, dat kan via onze Facebookpagina. Dit is een openbare pagina. Te vinden op facebook.com slash woord.nl. Je kunt ook luisteren via de speciale Radio Gemist-app... voor iPhone van de VPRO. En je kunt je direct... Op de podcast. Dat kan via vpronl slash woord onderstreepje podcast. En uh, je kan ook gewoon ouderwets ambachtelijk een kaart schrijven. Gelukkig is die mogelijkheid er ook nog. Dat adres, ik zeg het even uit mijn hoofd, is Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus naar Woord bij de VPRO, Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Het is tijd om te gaan luisteren naar de laatste wetenswaardigheden op het gebied van het nieuws. En daarna, na dat korte journaal, zijn we bij u terug. En in het volgende uur, uh, ja, een uurtje beeldende kunst met Co Westerik. De moeite waard om er even bij te blijven.